9 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de conservatieven. Volgens de officiële verkiezingsprognose krijgt de oppositiepartij Nieuwe Democratie een absolute meerderheid in het parlement van 158 van de 300 zetels. De linkse regeringspartij Syriza van premier Tsipras heeft zoals verwacht verloren. Syriza blijft wel de tweede partij van het land. Morgen is de machtsoverdracht, dan wordt Kyriakos Mitsotakis van Nieuwe Democratie ingezworen als nieuwe premier van Griekenland. De politie in Gelderland onderzoekt een lichaam dat vanmiddag is gevonden in het water ten zuiden van het dorp Oene. Het is niet bekend of het de vermiste Loes is naar wie dit weekend intensief werd gezocht. De vrouw van 18 verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag na een feest. Het lichaam is gevonden op een plek in de buurt van waar dat feest was pvda er Frans Timmermans kan ermee leven... dat hij geen voorzitter wordt van de nieuwe Europese Commissie. Dat liet hij weten in een eerste reactie aan de NOS. Hij vergelijkt zichzelf met Dylan Groenewegen in de Tour de France... waarbij je vlak voor de finish kunt vallen. Timmermans was lange tijd in de race voor de topfunctie... maar de regeringsleiders van de EU kozen onverwacht... voor de Duitse Ursula von der Leyen. Timmermans kan nu opnieuw vicevoorzitter... van de Europese Commissie worden. Het is de Oranje Vrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden... De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman... verloor in Lyon de WK-finale met 2-0 van de Verenigde Staten. Halverwege de tweede helft maakte Megan Rapinoe... de 1-0 voor de VS na een penalty. En niet veel later scoorde Rose Lavelle. Na de wedstrijd werd Sari van Veenendaal gekozen... tot beste keeper van het WK. De aanvoerster van Oranje kreeg de gouden handschoen. De Amerikaanse Megan Rapinoe werd verkozen tot beste speler. Het weer, vanavond eerst vrij helder, later vanuit het Noorden meer bewolking. Morgen blijft het met een graad of 18 vrij koel cool zomerweer... met een mix van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is...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 Bij Peaceful Radio Show 1340 uur 2 hier op CFM Zandvoort. En in het laatste uurtje gaan we nog luisteren naar prachtige newage-muziek, Zoals dit um, album van Masako. Um, Masako heeft uh, Underwater Whispering uh, gemaakt. Heel leuk hoesje trouwens met een, een beer en een meisje onder water. Uh, met een uh, uitzicht op een berg in zee. Kortom, um, het zal wel bol staan van de symboliek. Uh, daarna natuurlijk nog veel meer muziek. We gaan uh, meer dan eens even kijken. Zo'n twintig jaar terug in de tijd met allerlei werkjes die je terug kan vinden op de playlist. En de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. Heel veel luisterplezier.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 peaceful radio Peaceful Radio, your station for good music.